Output transcript: Albair Klaar, zijn Dat verklaart Asma. Dat verklaart waar. Dat, hier, dat Van Bemmel. Bernsen Jansen. Bijleveld Schouten. Van Bijsterveld vliegend hart. Blanksma van den Heuvel. Blok. De Boer. Van Bommel. Bontes. Bosma. Man. Bouwmeester. Braakhuis. Brinkman. Ten Broeken. Bruinslott. Van der Burg. Selik. Cohen. Tjerush. Van Dam. Van Dekken. Dezentje Hamming Bleuming. Dibi. Tony van Dijk. Spor van Dijk, Dijkgraaf, Dijkhof, Dijksma, Dijkstra, Dijsselbloem, dikkers dille driesen eijsink Elfacet, facet Jos. Op Fritsma. Van Gent. Gerbrands. Van Gerven Gesthuizen. Graus. Groot. Hartsie. Van Haarsma Buma. Halsema. Klaar Van der Ham. Hamer. Harbers Heinen Helder Hennis Plaschaart Drs. Hernandez Van Heijen Jacobi. Ja, hier, Jana Nansing. De Jager. Ja, Jansen. De Jong. Klaver. Van Klaveren. Kleinsma. Kooiman. Koolmees. Koopmans. Koppenjan. Kortenoefen. Kortenoefen. De krom. Kuiken. Leiten. Lodders. Kassen Lucas Smeerdijk Marcouche van Miltenburg de Mos, Laarbeloes. Mulder, Laarbeloes. Nepieus, Nicolai, Van Nieuwenhuizen, Orhemol, Ortega Martijn, Ouhand, Plasterk, Van Raak. Recours. Rutte Samson Sharp. Slop. Smeet. Haselhoff, Spekman, Van der Stij. Sterk, Van der Steur, Tine, Timmermans, van Tongen, van Torenburg, uitslag. Van der Veen, Van Veldhoven van der Meer, Venrooi van Ark, Verburg, verhagen, verhoeven, vermij, van vloed, voor de wind. van meppelend schepping...